Dankjewel, Rick Zaal. Hartelijk welkom, luisteraars bij De Familie. Allereerst zullen de personages zich even aan u voorstellen. Twan, zou jij als gast van vandaag willen beginnen? Ja, ja het is uh, goed. Fijn, dat fijn, is heel fijn. Uh, dankjewel, Jet. Uh, ja, nou, kijk, uh, mijn naam is uh, Twan. En uh, nou, ik ben de oprichter van de, de geloofsgemeenschap God onder ons. Ja, en ik leid op dit moment een, een bijeenkomst, een, een rallybriefing... maar die is over een minuutje of vijf afgelopen... en nou, dan ga ik gezellig mee naar het huis van Claire en Nancy... dus uh, tot zo, Jet. Ja, dat is zo. Twan heeft zo'n interessante uitstraling... en zo enorm veel pastorale kracht... dat ik er nu al naar vooruit zie dat hij zo meteen mee naar huis gaat. Overigens, uh, ik ben Nancy... Ik ben sowieso geïnteresseerd in de achtergronden van het hogere in dit leven. En ik heb daarbij altijd sterk het gevoel dat er meer moet zijn. Dat heb jij toch ook, hè? Ja, best wel. Maar mij interesseert ook de architectuur van dergelijke gebouwen... waar dit soort bijeenkomsten gehouden wordt. Maar ik wil me nou even concentreren op de briefing van Twan. Dus uh, tot zometeen. Dames en heren, we zijn in de huiskamer van de familie... En Freek is alleen thuis. Ja, uh, ik ben Freek. En uh, ik ben op dit moment inderdaad alleen in huis. Uh, de rest zal zo overkomen. Maar u moet mij even excuseren, want ik ben uh, net even met mijn moeder aan het bellen. Hallo, mam. Mam, ben je er nog? Uh, gadverdamme, moeder. I ja, iedereen gaat dood. Ja, ja u ook. Nee, ja, maar nee, dat wil ik helemaal niet. Dat bepaalt u. De dokter? Ja, Dan kunt u rekenen op een billijke beoordeling van het Openbaar Ministerie. Nee, natuurlijk, ik help u. Geen punt. Nee, daar hoeft niemand iets van te weten. Nee, ben je gek. Nee, moeder, we komen niet op een helland vlak. Wat? U heeft een levenstestament, nou dan is het ja. toch een fluitje van een cent. Ja, kek, naar de van met medicijnen. Ja, en een nog Ah, die slaappillen heeft u opgespaard. Er is, even, Al een paar jaar? Gewoon wat handig, moeder. Maar, je maar een, je ja. Geleerd van die mevrouw, Sibrandi? Ja, dat is toch zo'n dat is een frisse hoor. Ja, natuurlijk is dat een friezin. Ja, die hebben wat met de dood. Wat? Nou, bijvoorbeeld schaatsen tot ze de dood beneden vallen. Dat is ook een vorm van euthanasie, zeg maar. Wie? Ben ik nooit sportief geweest? Onzin. Nee, zeg een luister eens. Bij dokken is het toch ook het een en ander gebeurd? Ja, ze, ja en niet met slaappillen, hoor. Nee, maar, maar moeder, werken die nog wel? Hebt u dat nog niet geprobeerd? Ja, moeder, dat hoor ik ook wel. Nee, maar moeder, luister nou, liever. Ik wil u helemaal niet dood hebben. Zeg, maar, maar, maar nu we het er toch over hebben, kunt u niet alvast met mij regelen? Dat, met dat huis en wat geld en zo. Dan... Staat het allemaal in het andere testament? Ja. Jawel. Ja, nee, maar natuurlijk wil ik best afwachten, maar na uw dood komt de belasting. Ja, wie dan leeft, wie dan zorgt. U hebt lekker praten. Oh. Moeder, u huilt. Ik U bent bang? Ja. Oh. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar moeder. Ja. Moeder, Jan Wolkers maakt vast wel weer nieuwe spiegels. Wat gebeurt er dan weer bij gek? Dan nou, zet je gewoon prikkeldraad in een paar wachttorens om het monument. Ja, dat hadden ze in Auschwitz ook, ja. Maar dan kan het nooit meer gebeuren. Nee, weet ik zeker. Ja, die is weer vrij, ja. Op vernieling schijnt geen straf meer te staan. Nee, wist ik ook niet, maar hij moest natuurlijk eerst naar de tros. Nee, dat wist ik ook niet, maar dat zat waarschijnlijk in die deal. Nou, mam, wees niet meer bang. Nee, dood kan altijd nog. Lieverd, Lieverd, ik help je. Als het zover is, dan... Kom... Nee, maar er hoeft niemand iets van te weten, nee. Nee, één belletje en ik ben bij je. Ja, natuurlijk. Natuurlijk ben ik jouw schat. Ja, hey, maar regel het even met dat huis en met wat geld. Want als het... Hè? Ja, maar... Ja, nee. ja, Mam, liever de meisjes komen uit de kerk. Ze komen uit de kerk, ja. Ja, oriëntatie zeggen ze. Nee, daar zeg ik niks van, tuurlijk niet. Ja, koffie. Nou willen wij wel eens even koffie. Wij willen koffie met vier schat. Ja, schat daar heb ik echt zin in. Nee, maar ik moet nou ophangen. Dag, liever, tot gauw. Dag je ja. Ja. nee, Dag, da, schat, hou je flink. Dag. Ja, met wie zit je nou weer te flikflooien op zondagmorgen? Ja, sorry hoor, Twan, maar... Met mijn eigen moeder zat ik te flikflooien. En je moet een hartelijke groet hebben. En ik? Jij ook. Oh. Hallo, hallo. Sinds wanneer noem jij je moeder schat en lieverd? Nou, sinds een jaar of 39, wanneer je daar geen bezwaar tegen hebt. Nou, oh, je gaat je gang maar. Noem heel de wereld maar schat en lieverd. En nu je toch zo'n perfecte relatie met je moeder hebt, heb je het zeker ook over haar dak gehad, hoop ik. Haar dak? Klaar ja, maak toch niet altijd zo een theater. Sorry, Nancy. Ik had het even tegen meneer daar. O, ah, ja, de dak. Um, nou, moeder weet ervan en het heeft haar aandacht. Hoor hem, het heeft de aandacht van zijn moeder. Dat mensterkop is net zo lekker als ons dak. Zeg, je hebt het wel over mijn moeder, hoor. Precies, ja, je moeder, ja. En ik schiet geen cent meer voor. Is dat duidelijk? Uh -huh. uh, dit is Twan. Nee, ja. En Twan wil vast ook wel iets zagen. Niet waar, Twan? Klertje. En noem maar geen kleertje wil je? Moeder is oud. Ja, en de dak ook. Ik kan die kamers op zolder met goed fatsoen niet meer verhuren. Met al die gaten in het dak krijgen we ook nog last met die instanties. Nou, dan verhuur je toch zolderkamers met stromend water. <lacht> is dat um, een wiet, spreekje? Luister, Nancy. Alles wat jou en mijn vreekje zegt is een wiet. Maar dan wel ohne humor. Uh, um. ja, jij krijgt dadelijk genoeg tekst, Twan. Nog even... Geduurd, ja, ja, nou ja, maar dit, dit, dit is een hoorspel, weet je niet? Kijk, bij televisie is geen tekst geen probleem. Bij televisie, zie je hier wil zitten, dan gaat het om het plaatje. Maar bij radio is dat wel even anders, niet? Oké, okay, oké, okay, nou goed. Daar gaat hij dan, Twan. Zal ik je eerst even voorstellen aan Freek? Je doet maar... Twan is oprichter van de gemeenschap van God onder ons. Nou oh, ja, oprichter. Niet zo bescheiden, Twan. Zeg je een op opstaat? Dat heb je net nog in je briefing gezegd. Briefing? Dat ja. is toch het tegenwoordige jargon van de PvdA? Maakt niet uit. Goed beschouwd gaat het om de boodschap. De boodschap van boven. <laughs> Zelf bedacht, ouwe lul. Godverdomme, Freek. Wat nou? Wij vloeken niet. Maar wij wel, wij wel. Ja, ik ben hier verdomme in mijn eigen huis. In je eigen huis, van je eigen moeder zul je waarschijnlijk bedoelen. Daar komt snel verandering in. Vrede, vrienden, vrede. Denk aan het opperwezen. Het opperwezen? Jaren niks van gehoord. Jij, Claire? Nancy? Nee, de opperwezen, die zijn deze week niet aan de voordeur geweest toen ik thuis was. Wel iemand die in de naam van die koningin kwam. Ach, oh, toch niet weer die deurwaarder? Dat weet ik echt niet. Maar ik heb echt niets van hem gekocht, hoor. Ik maak me zorgen. Jij zou de financiën doen, Freek. Jij zei nog, laat dat maar aan mij over. En nou hoor ik van die deurwaarders. Sorry. Nou, thuis hebben we nooit deurwaarders over de vloer gehad. Nooit niet. Dat zou een schande in de straat zijn. Right, man. Right, right. Claire. Hoor je dat? Ja, natuurlijk hoor ik dat. Godsam, ik ben niet doof, hoor. Right, man. Right. Claire, dat is... Dat is geweldig, dat is Twan. Ik heb mijn beste vriend teruggevonden. Twan. Fantastisch, ja. Breekje. Hey. Oh, dat was me een tijd, joh. Twan, Oude jongen. Ah, ja, ja. Nee, nou, hey, ik herinner me die tijd nog heel goed. Uh, dat was uh, de tijd voor teenagers met stok. Weet je niet, Herman Stok. Maar wie is die stok, mijn liebling Ook een vriendje? Sorry, sorry, jongens. Dit wordt zo helemaal niks. Twan moet ook een rol hebben, anders wordt het een hoorspel van niks. Die jongen heeft nog maar één zin gezegd. Ja, Twan, lieve, Zeg ja ook eens wat. Jezus Maria. Hé, hey. Hey, dat, dat is nou een interessante verwensing. Jezus Maria. Zoon en moeder aanroepen in plaats van de vader, zodat die geheel buitenschot blijft daar... Daar moet een theorie over op te bouwen zijn. De vader, die toch algemeen gezien wordt als het eten. Ja, dat komt allemaal door zijn moeder, hoor. Right, Claire, right. Mm. right. Twan, jij bent het helemaal. Twan uit de vierde klas. Uh, meester Abma. Het neukenmeer in plaats van het jeukenmeer. <laughs> Ja, oh, Friesland, dat is lachen, joh. En de commissaris van de Koningin in Friesland, dat is helemaal lachen. He? Doet net alsof hij, zeg maar, persoonlijk met die verwende babyface van hem... alsof hij zelf die gasbel heeft aangeboord. <lacht> Trouwens, hé, hey, hé, hey, hey, laten we daarop drinken. De nieuwe rijkdom van Friesland. Champagne, meisjes. Champagne op de enorme gasvoorraad. Doe niet zo achtelijk. Even dimmen. Oh, wow. ja. Laat die mannen toch. Dat is toch leuk voor Freek. Hij heeft toch al zo weinig contact. Oh, weinig contact? Vertel eens, klikt het niet meer zo tussen jullie? Is de lente uit de lendenen? Ja, ik vraag me wat, hoor Nancy. Nou, ik ben even weg. Twan, Twan, jongen, weet jij nog? Dat was een tijd. Dat was helemaal onze tijd, meester Akma. Het Neukenmeer. Het neuken Meer? Meester Atma? Right, man. Right. Misschien vergis je je wel. Right, man, right kan iedereen wel zeggen. Neuken meer. Meester Atma. Right, man. Right. Wat stel je niet zo aan, fake. Oh, en hier is die champagne. Laat maar even dicht, ja. Er valt nog helemaal niets te knallen, dacht ik persoonlijk. Überhaupt. Gezellig, hè? Van, vriend. Doe de eens af. Vroeger was jij toch geen bril dragen? Uh, nou, uh, zonder bril uh, zie ik eigenlijk weinig. Tot helemaal niks, oh. eigenlijk. Nou, maakt niet uit. Zee, het doet dat belachelijke Greenpeace-jack uit. Daarmee maak je de zeehonden in Pieterburen nog aan het schrikken, joh. Zo, ja, mooi zo. Oh, hey, en, uh, Ja, En laat je spierballen het zien, Twan. Nou, toen nou. Hé, hey, strek maar. Even knijpen. Zie je wel, hij had vroeger al de grootste ballen van de hele klas. Zeg, gaat dat niet een beetje ver met die woordspeling? Je lijkt godverdomme Jos Brink wel. Nou, uh, kijk, uh, uh, pastoraal gezien zit ik wel met die Brink op één lijn. Uh, wel, dat scheelt niks. Nou, nou kom, laat dan wel eens zien. Ja. Kijk, kijk, kijk, wat heb ik gezegd? Heeft ze nog steeds. O, oh, ja. Gek. Helemaal te gek, jij bent het. Helemaal. Twan uit de vierde klas van de school met de Bijbel. Dat kan niet missen. Oh, maar dan moet jij Freek van de Hoek zijn. Wat een toeval. Freek van welke hoek? Nou, nou, het doet er ook eigenlijk niet toe. Wat een verrassing. En hey, wat is. leuk voor jullie. Dan toch maar die champagne op dit feestelijke weer zien. Oude vrienden moet je altijd in ere houden. Nou, moet jij nodig zeggen. Toen nou, Claire. Vanochtend was je nog zo net onder de briefing van Twan. Ik dacht, wij worden ook nog wel vrienden. Ik zie jou nog zitten, Twan, in de vierde klas. Ah, ah het, ja. En <laughs> dat meisje uit Suriname, op dat schoolfeest. Hé, hey, hé, hey, hey, ja, hey. ja, Ja, zegt Twan. Maar Twan was het beest van de vierde klas. Twan, waar of niet? Nou, eh, ja, het beest. Werkelijk, waar? Zonder dollen. Jij was het beest van de vierde. Hé, hey, toen ben jij toch naar het gymnasium gegaan. Ja, ja, ja. Ja, maar daar ging het toch gauw helemaal mis. Oh, hm. wat jammer. Het is niet waar. Nou, het is wel waar. Het, het <lacht> liegt niet. Van zo'n man droom ik nou iedere dag. Zo'n eerlijke man, die niet liegt, Die zou helemaal recht zijn. <lacht> Mijn vader, was ook een man uit duizenden. Hij heeft ook nooit gelogen. Ik kan mij niet... Ja, heb... maar hij heeft wel jarenlang wacht gelopen in Auschwitz. Maar nee. dat... Waar een bevel. Ja, dat was een bevel, Claire. Daar kan Nancy niks aan doen. Wat jij het van? We moeten vergeven. Maar we moeten niet vergeten. Genau, hij had recht. Maar nou, vertel even door over dat gymnasium. Nou, ik, ik moest daar alweer vlug vanaf. Nee. Ja, nee nee. Mijn eigen schuld. Ik had met de advertentiegelden van de schoolkrant gerommeld. Dubbele boekhouding. Mijn... God, ziel nou. En toen moest jij van het gymnasium af, ja, Twan. Ja, ik moest naar een tuchthuis. In Twente. Voor een dubbele boekhouding. Uh, ja. ja, ja, ja. ja. Vroeger in onze tijd werd er nog streng gestraft. Rommelen met de schoolkast, hup, naar Twente. Ja, nou, ik had daarnaast ook nog een handeltje ingestolen bromfietsen, weet je. Maar ah. nou, ik werd verlengd. Wat gemeen. Zeg, Twan, jongen. Dat leven in dat tuchthuis. Dat is zeker geen pretje. Nee. Nee. Nee, daar leer je het leven pas echt kennen. He. Je hebt daar geen idee van wat er allemaal zit, joh. Echt, het, het, is, het is gewoon een kweekvijver voor de criminaliteit. Oh, wat zeg je dat mooi, Twan. En het recht, kweekvijver. Van, de, een recht van de sterkste geld daar, feitelijk. Ja. ja. En uh, kon jij je daar aanpassen? Dat is een goede vraag, Freedje. Een hele goede vraag. Nou, je moest meedoen, hè. Twan. Hoe lang heb je daar nou gezeten? Nou, ik had eigenlijk vijf jaar, maar nou, ik heb er maar drie maanden gezeten, Hoe Kan dat nou? Uh, we hebben een uitbraak gedaan. Uh, nadat we eerst zeven van die oppassers hadden gegijzeld. Mijn god! Ja, ja, ja, ja. Ja, daar heeft toen ook nog een stukje van in de krant gestaan, ja. Nee, hè? Was jij dan misschien die schietgraag een tp? ja. Ja, ik was dus niet graag het TP. Nou ja, ja. Erg voor je, twaalf. Ja, wat verschrikkelijk. En, uh, en hoe is het toen verder gegaan? Ja, ja... Ah, toen ben ik gevlucht en ondergedoken in Hamburg. En, en daar ben ik zo'n beetje in het leven terechtgekomen. Ja. Twan, mm -hmm. als jij zegt... En toen ben ik zo'n beetje in het leven terechtgekomen. Wat, wat moeten wij... Gewone mensen ons daar dan bij voorstellen? Alles. Mijn god, alles! Joh, die criminaliteit op zijn Duits die is, die is harder, weet je wel. Brutaler. Duitser, zou ik maar zeggen. Oh, nou daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Oh, dus maar... Eerst had ik een paar meiden lopen en uh, daarna ben ik in de kookbranche gegaan. Uh, zo af en toe een bankovervalletje tussendoor. Oh, wat wat af... afschuwelijk, twaalf man. Nou, nou ja, niet zozeer met geweld hoor. Kijk. Uh, tegen die moffen hoef je maar te blaffen en ze staan al met hun handen omhoog. Maar toch, er bleef iets knagen. Er bleef toch iets knagen? Ah, oh, knagen, knagen is een groot woord. Ik, ik, ik voelde me meer als een, als een opgejaagd dier. Een, een hijgend hert, vielleicht? Huh? <lacht> waar was ik? Je voelde je een opgejaagd knaagdier? Ja, juist, juist. En dat gevoel kwam steeds vaker terug. Als ik dan in het park een, een echtpaar zag lopen, dan dacht ik, waarom loop ik daar niet? Ken je dat? Jij wilde terug in de maatschappij, van Ja, ja, te gek lijkt me dat. En ik heb toen wel eens geprobeerd om een relatie te beginnen, maar op de ene of andere manier klikte dat niet, weet je. En, en dan... Zeg het maar. Wij zwijgen als het graf, echt was. Ja, breek me de bek niet open. Nou, als ik mij niet kon uiten, dan ging ik slaan. Slaan, van? Je weet wel, ik. Nou, het was meer meppen. <lacht> Zo in het wilde weg meppen, zeg maar. Ja, kijk, thuis hè, was ik eigenlijk niet anders gewend. En toen ben ik als het ware voor mezelf op de vlucht geslagen. Ik was bang. Mijn God, hij had angst. je dan toch. Ja, ja, ja. Dat zou je niet zeggen, hè, met die spierballen en zo. Maar toch, joh, ik, ik was zo angstig als een kind voor onweer. En toen, Twan, wat gebeurde er toen? Het was tien jaar geleden. Met kerst. Het sneeuwde. En toen... Genauw, dat was die ganz tolle kerstmis. Toen sneeuwde het zo. je. Het was dus met kerst. Ik liep vast met de wagen tussen Hamburg en Bremen, geen mens op straat. En ik had me nog nooit zo verloren gevoeld, weet je. Zo nee. intens alleen in die witte wereld. Arme Twan. Zo alleen in die witte wereld. En toen, in een kille motelkamer, bij het licht van een knipperende neonreclame, ging ik lezen. Je ging lezen? Twan. Ik ging lezen, Freek. Bij dat vlakkerende licht ging ik lezen in de Bijbel. Urenlang heb ik daar zitten lezen. En ik werd teruggevoerd naar de tijd dat ik nog een kind was. Toen ik nog een heel leven voor me had. Toen ik nog een onbeschreven blad was dat alle kanten kon. Ook de goede. En ik vroeg me af. Helemaal alleen op die motelkamer ergens tussen Hamburg en Bremen. Twan! Twan, wat heb jij van je leven gemaakt? Dat vroeg jij je af, Twan. Ja, dat hoor je toch. het is toch stil. En ik ging voor de spiegel staan en ik heb gezegd... Heer, hier ben ik voor u. En als u voor mij bent, wie kan dan tegen mij zijn? <lacht> je sprak de Heer aan. Ja, Freek, ik sprak de Heere aan. En de Heere sprak mij aan... ...en fluisterde mij in de politie te bellen... ...en zie, ik was niet bang meer. Ik belde de heren en zei... ...kom me maar halen. Kom me maar halen? Ja, Claire. Kom me maar halen, mij en de heer... ...want de heer en ik zullen voortaan altijd bij elkaar zijn voor eeuwig. Hij heeft je gered, Twan. Ja, Freek... Hij heeft mij gered en daarvoor zal ik hem dankbaar zijn tot in de eeuwigheid. Mm, en Twan, ben jij toen ook verlost van, zeg maar, al het kwade? Vrouwen, drank, drugs, dat alles gaat mijn deur voorbij. Mooi, dan kan die fles wel weer weg. Oh, nou, um, <lacht> oh. kijk, alleen op de dag des heren wil ik nog wel eens een dronk uitbrengen op mijn heiland. Maar om hem blijvend te eren heb ik de geloofsgemeenschap God onder ons gesticht. En daar heb ik vandaag je vrouw ontmoet en je... je Mijn vriendin. Ja, je vrouw en je vriendin. Hmm. En toen kwam tijdens de dienst jouw zonde ter sprake, Freek. Hoe bedoel je? Mijn zonde? Ja... Niet dat ik me ervoor schaam of zo hoor, maar waarom moet ik in de eerste de beste geloofsgemeenschap over de tong gaan? Alle onderwerpen zijn daar bespreekbaar. Niet waar, Twan? Niets gaan we uit de weg, niet. Opdat wij met een rein geweten voor zijn aangezicht verschijnen straks, als wij het tijdige voor het eeuwige mogen verwisselen. Jezus Maria! Claire! Nancy! ...zitten jullie in de een of andere idiote geloofsgemeenschap... ...en hup, de vuile was gaat naar buiten. Jouw ja, vuile was zou je bedoelen, dat weet laten je? Laten we nu geen ruzie maken, jongens. Het was net zo gezellig. En geheel persoonlijk vind ik dat wel zeer sympathiek. Nancy! Ben je goed bij je hoofd? Ga ah, jij praat er nooit over, En Laten we alsjeblieft geen ruzie maken, bitte. Wij hebben er lang en breed over gepraat, Claire. Ja. En ik snap met de beste wil van de wereld niet wat er fout aan is... ...dat ik in het huis van mijn eigen moeder een kamer huur voor een vriendin... In afwachting van betere tijden. Ja, zo zie ik dat. Maar vriend. Je leeft in zonde. De zonde des vlezes. De zonde der wellust. <lacht> Vreek. Vriend. Keer terug op je schreden. En volg de Heer. Het huwelijk is een heilig verbond. waar de zegen op rust van de Heilige Vader. Wij hebben het recht niet. Om te verbreken wat God in de hemelen aan een heeft gesmeed. En bovendien. Nancy hier verdient beter. Dit lieve meisje heeft recht op een volwaardige, eerlijke relatie. Ah, neem jij nog een snuifje kook, weet je wel? Of krijg eens een bankje beroven in plaats van hier een Pas beetje... Pas op die mijn... woorden, Freek. Hij is onze gast. En bovendien is het een vriend van je. Een vriend? Ja, Twan uit de vierde klas, van de school met de Bijbel. Het Neukenmeer, weet je nog ja, ja, Freek, wees nu een beetje rustig. Twan is ook gans net tegen mij. Oh god, nou begin ik het te begrijpen. Ja, ja wat geeft die Twan je goede briefing, Nancy? Wat is gewoon een ex-crimineel die denkt mij op zondagmorgen hier te moeten komen vertellen wat ik wel en niet mag doen. Hè? Ongescholde ex-crimineel. Zou jij de heer niet weer eens volgen en als de sodemieten weer dat zeehondenjek van je aantrekken? Buiten is het koud, weet je. Oh, en vergeet je bril niet op te zetten. Ah, een vreetje. Schwan is weer op het rechte pad, eerlijk waar. Mooi, en als je zo nodig moet, dan ga je maar mee op dat rechte pad van hem. Maar, Freek, zo ken ik je überhaupt niet. Nou, dan ken je me nu überhaupt zo wel. Oh, maar Freek, je bent jaloers. Ja, Freek, je bent heel erg ijverzuchtig. Zeg, mooie meneer, komen we nou nog voor het donker in de benen? Zeg, jouw meester Kenema zou zich iets aan graf omdraaien als hij wist... Mijn meester ik... Kenema? Mijn meester Kenema? Waar heb je de godsnaam over, man? Is alles boven in die grijze massa wel in orde? Hoe de hel is Kenema? Ja, dat weet jij best. Het hoofd van de school met de Bijbel. Nou ja, die man heette Kingma. Kingma. Jongens, jongens, wat maakt dat nu uit? Die, die, die paar lettertjes, Kingma of Kenema. Nou, dat Nou, goed, is toch goed, een... goed, goed, goed. Maar hoe heette de juffrouw van de derde dan, volgens jou? Nou, nou, kom op. Kom op. De... De, de juffrouw van de derde. Ja, ja, kom op. Je tijd gaat nu in. <lacht> Ja, eh, eh, eh, eh... Nou? Sillivis. Juffrouw Sillivis. Fout. Fout. Helemaal fout. Helaas. Fout? Hartstikke fout. Het juiste antwoord is juffrouw Been. Ja, Twan. Juffrouw Been. Die van zoals juffrouw Been is er geen één. Juffrouw Been? Nooit van gehoord. Wat weet je, Jochie? Jij bent mijn Twan helemaal niet. Jij bent helemaal niet het beest van de vierde klas. Jij bent een gewone oplichter, een mislukte crimineel... die ook nog achter mijn vriendin aan zit. Vrouwstukse secreet. Ja, niks te maken, jongetje. Wij hebben helemaal nooit niks niet met elkaar te maken gehad. Oh. Ja. Ja. ja. Nou, dan is er toch eigenlijk niks aan de hand? Ja. Nou, ja. ja, dat is ook eigenlijk zo. Ja. Ja. Nou... Ja. Ja. Nou, uh, Twan, uh, bl bl blijf rustig zitten, zou ik zeggen. Loof de Heer. Ja. Oh, dan ga ik toch even die sect openmaken. Moet ik dan die glazen pakken? Ja, ja, natuurlijk, dan wordt ik weer gezellig. Heb nog een dus Ik heb nog een vriendmaatje. Ja. Schrik even in, lieverd. liever. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. ja,